Van oké, okay, het mag er zijn, maar wel met ja, knarsende tanden, zo van oké, okay, het mag er zijn. Nou ja. Welkom in de Praatkamer. In aflevering 56 een gesprek met Carla. Vanaf een jonge leeftijd had ze te maken met depressies. Therapie, een opname, elektroshock en het wonder van tijd maakte dat ze nu anderen helpt met een theatervoorstelling. Dit is het verhaal van Carla. Ja, we, we hebben het eigenlijk gemaakt uh, dat je het overal kan spelen... en nou, de, de praktijk is niet ingehuurd door allerlei organisaties, heel, heel verschillend. Ja, uh, dit is me nog nooit gebeurd, maar we, we moeten opnieuw beginnen. We zijn al een half uur aan het praten, Carla, nou. maar we gaan gewoon opnieuw beginnen... want de opname liep niet mee. Of hm. een amateur ben ik er ook, excuse. Nou... Goed, hm. Carla, welkom in de praatkamer. <laughs> we gaan gewoon opnieuw beginnen. Um, ik begin altijd om te vragen waarom je hebt aangemeld. Dat heb je net ook allemaal heel erg lektjes uit te leggen. <laughs> maar waarom heb je je aangemeld? Nou, ik kwam jouw podcast tegen. En uh, ja, daar, ik las ook jouw missie. van Dat je eigenlijk door, door die podcast, uh, door daarover praten... Het, het meer bespreekbaar wil maken. Nou, dat is ook mijn uh, missie. Ja. Dus ik dacht... Uh, nou, we kunnen misschien elkaar helpen. <laughs> uh, dus, dus dat was eigenlijk de reden. En, en ja, ik heb zelf... Uh, ook een psychische kwetsbaarheid, een depressie. Meerdere keren een depressie gehad ook. En het zit ook in de familie. Dus ja, ik heb er heel veel mee te maken gehad. Zowel, hè, zowel zelf als, zeg maar, als uh, familielid. Ja. En ik vind het bizar dat, dat gewoon bijna de helft van de mensen krijgt er ooit mee te maken met een psychische kwetsbaarheid. En toch is het nog steeds een taboe. Ja. En dat vind ik bizar, dat, hoe dat kan. En ik vind het ook heel erg, omdat ik denk dat vaak ja, door het taboe door het stigma wat erop zit... Ja, dan krijg je nog meer ellende. Het, is het stigma is soms erger nog als de kwaal zelf. Absoluut, ja. En ik, ik, ja, ik wil graag daar iets in, in, ja, in verbeteren. Ik, ik, ben, ja, ik wil de, de wereld verbeteren, <laughs> zeg maar. Dat is altijd een mooi Dat doel. wilde ik vroeger al, maar dat heb ik nu dus weer, wel weer heel erg. En ik, ik hoop gewoon ja, het, het onbespreekbare bespreekbaar maken... daar, uh, daar zet ik me voor in. Nou, daar zit je op de goede plek... Ja. Dat gaan we hier uh, doen. We gaan het hier bespreekbaar maken. Um, nou ja, je hebt al verteld waarom je hebt aangemeld. Uh, net ook. En we hebben het al... Ja, ik kan niet anders... Dat, daarom, dit is ook zo vervelend. Daarom doe ik dus nooit van die vorige gesprekjes. Omdat we het eigenlijk nu al een half uur bezig zijn. Maar goed, ik wil toch nog een keer van je weten. Ook voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Uh, wanneer merkte je voor het eerst dat er iets met je aan de hand was? Ik weet, dat was op je negentiende. Wat gebeurde er toen? Ja, um, op mijn, op mijn nee, Ik was net... Uh, uh, op kamers gegaan. Ik ben, ben uh, opgegroeid in Vlaardingen. en ik was naar Breda gegaan op kamers. om daar daar ging studeren. En nou, de eerste maanden, denk ik, was. Vond ik het helemaal geweldig. Hartstikke leuk op kamers. Uh, nou, allemaal nieuwe mensen. Allemaal, ja, heel erg naar mijn zin. Hele leuke stad overigens. Breda. Leuke stad, ja. Jij ja. kent het, ik hè? Ken zeker, yep. ja. En toen uh, werd ik down. Ja, volgens mij noemde ik het eerst ook zo, down. En. nou ja, dat, ja, dat verergerde. Dus ja, ik weet, depressief. Al gebruikt ze dat, al gebruik dat woord toen niet zo. En nou ja, dat was, was wel heftig, ook omdat ik het kende van mijn moeder. Dus ik was heel bang dat ik ook op haar zou lijken en dat ik dezelfde kant op zou gaan. Ja, dus, ja want je vertelde er net al eventjes: uh, je moeder heeft een, uh, een bipolaire stoornis. Dat wist je overigens toen niet? Nee. Maar, uh, dat wist, zij ook wel, niet. wist zij ook niet? Nee, Wel dat ze depressieve uh, uh, depressies, maar die, die zeg maar de, de manis had ze nooit eerder gehad, tenminste, volgens mij niet. Nee, dat is pas op, ja, dat is pas uh, op, op jaren later uh, bij haar eruit gekomen. Ja. En toen heb je dus ook gemerkt aan je moeder dat er dus iets met haar was. En op je negentiende dacht je toen: oh, nou, dan gaan we dus weer dezelfde kant op. Ik ben ook depressief nu. Ja, dat is ja. wel shocking. Als je daar op je negentiende ja, mee daar was ik, ja, wordt. Ja, zeker, ja. Ja, ik was heel bang dat ik dezelfde kant op ging. Zo van een soort on, onontkoombaar iets. Ja, ja, waar je dan eigenlijk al de hele tijd ook bang voor bent... en dan gebeurt het ook ja. echt. Hoe, hoe voelde dat? Ja, ja zo'n depressie is, uh, vind ik, echt hel. Um, ja, dat je gewoon je gedachten niet meer kan stilzetten... de hele tijd malen in je hoofd... Nare gedachten zijn, zijn het dan alleen, alleen maar nare gedachten. Als het erger wordt, kan ik ook niet meer lezen of naar een film kijken. Ja, voel me dan een levende dode, zo, zo noem ik het maar. Ja, klinkt bekend. Ja, ja. ja. En ook, ook uh, ja, doodsgedachten. Zo van, nou, ik, ik, dit is niet te doen, ik uh, kan er maar beter niet meer zijn. Ja, heel heftig vind ik het. Ja, hoe dat merkte je dus toen je 19 was, ben je toen naar een huisarts gegaan? Of naar een, een, een psychiater? Of een psycholoog? Nee, nee dat is, als, als je daarop terugkijkt, als je er vanuit, vanuit nu naar kijkt, denk je echt heel wat, waarom ben ik niet naar een dokter gegaan? Uh, ja. Maar ja, dat was toen niet zo. Het was, was echt een beetje de tijd van de maakbaarheid, dat je, um, ja, dat dingen niet komen vanuit genetische, vanuit de genen of zo, maar nou, door je opvoeding bijvoorbeeld. Ik had, op, ik had toen ja, dan denk je in de puberteit zo'n posthanger van Simone de Beauvoir. On the nepa van on le devient. Dat betekent, uh, je wordt niet als vrouw geboren, maar je wordt gemaakt. Dus dat, dat was heel erg toen, in, ja, in dat tijdperk, was dat heel erg. Uh, dus het ja, was hoe ook men een, be dacht. een beetje je eigen schuld. Als het, uh, ja, niet goed dus het je. is ook je eigen schuld. Ja, ja. Ja. En dat is, dat is ook wel een heel naar aspect ervan dat je denkt: ik doe iets verkeerd. Ja. Ja. Waarom hebben andere mensen dat niet? Ja, en ook, ja, ook wel schaamte. Als je daarin zit, ook schaamte van... Uh, ja, ik doe, ik doe dus iets verkeerd. Ja. Dus ik ben niet naar een dokter geweest. Ik had wel gesprekken met uh, een, uh, een docent psychologie. Uh, Tatjana heette ze. <laughs> um, en dat was wel heel, heel fijn. Zij was ook een soort mentor. En ze had in het begin gezegd van... Nou, als jullie ergens mee zitten, dan mag je me aanspreken. Maar hoe dus... kom je daar terecht dan? Nou, zij was docent op, op de opleiding waar oh, ik zat. Okay. Dus, en Zij was, denk ik, klassementor of zo. Ze, ze had gezegd, als, als er iets is, mag je me aanspreken. Dus dat heb ik gedaan. En dan had ik wel gesprekken met haar. En ja, dan zei ze bijvoorbeeld, dat, dat vergeet ik nooit meer, van nou, het is, je bent niet je moeder. Je bent iemand anders. En wat ze ook zei, dat vind ik trouwens ook wel heel bijzonder. Want ze zei ook, ik vertelde haar ook over doodsgedachten. En ja, sommige mensen reageren daar zo panisch op, maar, maar zij niet. En ze zei, ze zei toen, dat kan je altijd nog aan doen. <laughs> ja, dat is waar. En, en dat, dat zinnetje heb ik wel altijd in mijn, heb ik altijd onthouden. Van, ja. Dat kan altijd nog. Ja. Ja, en dus ik heb ook nooit, een, nooit nooit echt een poging gedaan of zo. Nee. nee. nee. Het is wel grappig. Dat, hetzelfde zinnetje heeft ook ooit iemand... Ik weet niet meer, nu het zo zegt... Ik kan ja. me niet meer herinneren wie dat naar tegen mij gezegd heeft. Maar dat, was ook, dat maakte bij mij ook heel veel indruk toen. Toen dacht ik ook... Ja, waarom zit ik daar nu... Hè, waarom zit ik daar nu meer in mijn hoofd? Dat kan altijd inderdaad nog. Als ja. het echt helemaal niet meer gaat. En alles verschrikkelijk is. Alhoewel, als je depressief bent... Is, hè, zit je op dat punt Zit, zit je vrij snel ja. dat alles... Die er niet meer toe doet en alles zinloos is. Maar wat ook, denk ik, fijn was... Dat de manier van reageren van haar... is dat, dat het wel bespreekbaar was. om natuurlijk ja, zeggen dat je denkt... van nou, voor mij hoeft het niet meer. Dat is bij de meeste mensen leidt natuurlijk tot een enorme schrikreactie. Wat ook logisch ja, is. Zeker, ja. ja. Maar haar, ja, dat het er ook mocht zijn, zeg maar... dat is wel heel... Uh, en kon je ja, met iemand anders over praten... behalve met haar, ook met vriendinnen... of met, uh, met, met, met je moeder... Ja, ik kon er ook wel met anderen over praten. Ik had het er ook wel over. Um, en ook thuis wel. Ik ging, ja, ik zat op kamers, maar ik ging toen zo slecht en ging ik wel heel vaak in het weekend toch naar huis. En dan nou, moest ik ook veel huilen. En ja, ik kon het er wel over hebben. Zag je moeder dat ook aan je? De, de... Ja, nee, mijn moeder, ja, wat, wat, wat, mijn moeder en ik, wij zagen alles, alles aan elkaar. <laughs> dat was ook wel eens lastig. Dan weet ik wel dat ze veel belden. En dat uh, ze dan aan de telefoon, dat ze al mijn stem hoorden, en dan zei ze: het gaat zeker niet goed, hè? En dat vond ik echt, ja, dat was ja. heel begrijpelijk. Ik ben nu zelf moeder, ik begrijp het heel goed, maar dat ik, je ik je... vond het vreselijk. Ja. Maar ja, aan de ene kant is het dus is heel dubbel. Aan de ene kant is het heel fijn je, dat, dat je, je gezien wordt. Uh, je hebt natuurlijk ook mensen die in gezinnen zijn waar, waar het gewoon ja, maar helemaal niet. Worden, ja. En dat was bij ons niet. Maar mijn moeder, en, ja, ik zag bij mijn moeder ook al dat het niet goed met de ging. Ja. Maar het is wel heel vervelend als je. Soms is het ook, ja. Soms wil je dat eigenlijk niet. Nee, dan heb je een masker. Dan wil je gewoon liefst gewoon dat niemand ja. aan je ziet hoe het met je gaat. Het is wel heel vervelend als het dan iemand gewoon meteen doorheen prikt. En zegt, oh, ik hoor het wel hoor aan je. Ja, het gaat zeker niet goed, hè? Zeiden ze dan. En ja. dat bedoelde ze natuurlijk heel erg goed. Dan, ja, daar twijfel ik absoluut niet aan. Maar dan wou ik het misschien nog wel niet weten, of zo. En kon je het er dan wel over hebben? Of ging het dan een beetje. Nee, nee, het gaat, het gaat hartstikke goed. Hè. Nee, nee ik kon het echt niet faken. Nou. Ik, ik, ben, ik, ik ben nu uh, ook trainingsacteur. Hè? Dan denken mensen al dat je altijd kan faken. Maar dat, ja, ja, dat, dat acteer je nee, gewoon even. Dus, nee. Als ik, als ik depressief ben, uh, dan ziet mijn omgeving het wel. Ja. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook een soort voordeel... dat ik uh, wel uit een omgeving kom waar dat, waar, waar dat ja, er wel mag zijn, zeg maar... Ja, want dat was wel zo. Ja, het dat was, was zeker een, zo, ja. Dus thuis was het gewoon, ook al was je moeder dan, hè, die had dat. Daar was wel ruimte voor om dat ook ja. te, te voelen. Ja, ja. Dat is ook best bijzonder voor die tijd. Ja, ja. ja mijn moeder zelf heeft ook, mijn moeder had het altijd over een, dat het een ziekte was. Nou, nu, nu, nu ja. Dus ook, dat, ook daar keek men toen anders tegenaan. Dus dat, maar dat heeft een bepaalde manier wel... Mijn moeder heeft, heeft, die was er op een bepaalde manier wel o, vrij open over. Ja. Uh, maar jij bent ook opgenomen... Uh, dat vertelde je net toen we al een eerdere poging... Ja. aan het ondernemen waren om op te nemen. Dat je ook opgenomen bent geweest toen, hè? Toen die, uh, ja, 19... niet, niet toen ik 19 was. Oh, niet 19 nee, nee, nee, nee, niet toen ik 19 was. Nee, dat is, nee ik ben, toen ik 19 was... functioneerde ik ook nog wel enigszins trouwens. Want ik ging nog wel gewoon naar de academie. Nou, ik denk dat ik gelukkig had... dat ik op de so sociale academie zat... Oh, dat, ja. uh, dat ik het daar wel redde, zeg maar. Ja. Dus, dus toen, toen, ja, toen functioneerde ik nog wel een soort van. Maar ik ben, dat is veel later geweest, in 2007 heel ernstig depressief geworden. Um, en zo erg dat ik ook opgenomen moest worden. En ja, uiteindelijk kwam ik, zat ik in Rotterdam uh, in, in het Erasmus ziekenhuis, op de gesloten afdeling. Maar dat is dus veel later geweest, okay. ja. ja. Maar en dus die, die periode toen je 19 was, toen heb je dus voor het eerst dan die depressie gehad, over gepraat op school ja. en uiteindelijk weer een beetje weggeëpt? Of... Ja, dat is, dat is gewoon uiteindelijk weggeëpt. Ja. ja. Dus daar ja. heb je gewoon een tijd lang mee rondgelopen. Ja, mee rondgelopen wel. wel natuurlijk, ja, wat ik zei al, die gesprekken. Volgens mij ben ik ook nog naar toen had je nog het, het JAK, het jongerenadviescentrum of zo. Volgens mij ook uh, nog wel gesprekken gehad. Maar het is uiteindelijk ja, is het gewoon weggeëpt. Ja. Maar je had wel, want dat is ook op zich wel voor mensen die jong zijn natuurlijk ook altijd lastig... ...om echt ook die hulp te gaan zoeken. Dus dat je denkt, ten eerste, oh, ah, er is iets mis met me... ...en B, oh, daar moeten we dus ook iets aan doen. Ja, daar heb ik eerlijk gezegd zelf nooit zo'n drempel in gehad en, en nog niet. Um, en ik had natuurlijk met die, uh, met die docenten, Tatjana, en die zei... ...want het was natuurlijk niet voor haar de bedoeling dat zij, zeg maar, ging therapieën met mij... <laughs> nee dus zij zei ook wel van, goh, je moet hulp zoeken en nou ja volgens mij ja, ik weet niet meer precies waar ik ja, Jack of zo of het maatschappelijk werk ik weet niet meer waar ik uit ben gekomen en toen is ben je toen dan naar het hele traject ingerold? Met nee een... ik heb helemaal toen niet echt therapie gehad ah. nee nee wel eens een paar gesprekken of zo ja <laughs> en dat was het maar, dat, maar ja dat was dat, was moeilijk als je vanuit nu kijkt om, om dat ja daarom ben ik ja, ben benieuwd naar maar echt hoe dat andere dan gaat. tijd ik heb ook geen ja. medicijnen gehad wat ik al zei ik ben helemaal niet eens aan de dokter geweest of zo maar nee. je voelde die wel hartstikke rot ja. Heel depressief. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Een paar maanden? Ja, een, ja, een aantal maanden. Ik denk... Ja, ik denk... Uh, ik weet niet eens meer precies. Half... En dan ging, maar dan, en dan ging dat over en dan was het ook gewoon weg... en dan keek je erop terug van, nou wat, maar nou is overkomen. Nou, ik hoop was dat dat nooit meer ja. gebeurt. Maar goed, het, het was weg, maar natuurlijk... Dat is, ja, je, ik denk dat ik toen al wel een beetje bang werd van... oh, is dat is maar niet weer gebeurd ja En, en, ook en dat, het... is, dat is, vind ik zelf, een van de, zeg maar de, de bijverschijnselen als je depressie hebt gehad. Of, en zeker als je een hele ernstige hebt gehad. Dat op het moment dat je je verdrietig voelt of, of, of een keer een beetje angstig of zo. Wat, hé, wat elk mens kent. Maar bij mij gaan we meteen alle alarm ja. lichten. Het uh... zal er niet weer gebeuren. Ja. Ja. ja, dus dat vind ik wel iets wat erbij komt. Dat je ja, dan ook die, die angst ontwikkelt van... Oh jee, als het maar niet weer gebeurt... Uh, ja, dat is wel... En heeft het toen zo lang geduurd dat je dan tot je, dus vanaf je negentiende tot en met 2007... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben na mijn studie de uh, hele tijd gaan reizen. Een, een maand of negen ben ik in Zuid-Amerika geweest. Ja, mooi. En dat was op zich geweldig. <laughs> ja. Uh, uh, ja, een hele mooie ervaring. Maar, maar toen ik terugkwam, uh, toen, toen ben ik ook in een depressie geraakt. En ik denk dat, dat, ja, dat de aanleiding een beetje was... Ik, ik kwam, toen ik van de academie afkwam, was ik werkeloos. Iedereen was trouwens toen werkeloos in mijn omgeving. De jaren tachtig, crisis. Ja. Dus het was eigenlijk heel normaal. En je had gewoon, ja, dan had je een uitkering en ik deed allemaal een, nuttige dingen. Vrijwilligerswerk. En ja, ik had zoiets van, nou, ik word betaald via mijn uitkering. Ja, ja, ja. Zo, zo dachten we toen. En toen ik terugkwam van die reis... Ja, toen had ik natuurlijk nog steeds geen werk. Er was nog steeds heel weinig werk, ook zeker in, in waar ik in had gestudeerd... Dus toen, ja, het gebrek aan perspectief. Maar ik moet eerlijk zeggen, achteraf denk ik, ja, ik heb het niet eens toen geprobeerd of zo. Het, maar het, het, ja, het gewoon het, een soort schat van, oh, wat moet ik nou? En, en ja, er waren wel andere lastige dingetjes. Ja, toen raakte ik ook in een depressie. Maar ook toen, dus dan heb ik het over, wat was dat, 84 of zo. Niet naar de dokter geweest. Hm. Ik had wel gesprekken bij een um, vrouwencentrum. <laughs> ik heb ik, ik, ik, geen idee of we dat. Mezelf... Vrouwencentra? Ja, dat was toen ook. Uh, ja, ik zat toen. Ik was al wel een beetje in de feministische uh, ja, ja. beweging. En dan had je vrouwencentra waar, ja, waar ook uh, ja, groeps. Uh, ja, wat was het? Therapie noemen ze dat niet? Maar groepsbijeenkomsten. Individueel kon je ook uh, dan voor hulp gaan. Ja. Maar, gewoon maar dat, ik heb geen idee of dat Over algemene heeft. dingen, dus ook gewoon over hoe je, je als feminist in de samenleving staande houdt. Of was dat echt een beetje gericht op de Nee, dat was wel hulpverlening. Dat was okay. wel hulpverlening ja. Ja. En heb je daar dan iets aan gehad? Ja, dat, dat, dat, vind ik heel, <lacht> weet, ik, dat weet ik gewoon eigenlijk niet. <lacht> nee, Ik, Wat, ik het, bedoel, je ging er de depressief naartoe? Ja. Kwam je er ook weer depressief vandaan? Of had het een beetje zin? Nou, dat, ja, ook toen ben ik... Uh, ik ben wel altijd bezig gebleven. Uh, sommige mensen worden helemaal apathisch. Maar ik krijg juist een ontzettende... Uh, ja, dat ik moet bewegen. Als je depressief bent? Ja. Echt waar? Ja, Want het, je gaat niet on, on, in je bed liggen? Eigenlijk. Nee, ik ga niet dag in mijn ja. bed liggen, nee. Maar nee. Ik wil heel onrustig. Onrustig lijf ook. Dus uh, ja. ja. Dus dat... ik ben ook toen wel bezig gebleven. En ja, ook toen is het op een gegeven moment weer uitgedoofd of zo. Ja. Maar toen dat heeft wel gek de... dan. Want ik bedoel, ja, en het is een hele andere tijd, hè? daarom vraag ik er ook zo naar. Want ja. ik, dat vind ik wel interessant. Maar dat je dan niet, want ja, dan heb je er twee keer zo'n periode mee ja. gemaakt. Denk je niet, nou, dat, dat, dat hou ik dus de rest van mijn leven of zo? Hoe zit je daar dan in? Of denk je, nou, dat is gewoon twee keer helaas gebeurd en door? Nee, wat, nou, wat ik net al zei, ja, <coughs> um, je krijgt wel een soort, ja, je wordt wel een beetje bang dat het weer gebeurt. Dus, dus ja, je hebt natuurlijk allemaal dingen in je leven die je meemaakt waardoor je, waardoor je ja, bang bent of boos of uh, verdrietig. En bij mij is dat, dat schiet heel gauw dat ik dan denk: oh, oh, oh, als het maar niet weer daarin schiet. Ja. Ja, ja. dat is super logisch. Maar dat gebeurt. Dus toen is dat, nou ja, dan heb je dus twee keer zo'n periode meegemaakt. En die duren dan allemaal ook een beetje zo lang. En de procedure neem ik aan, een paar maanden. Ja, die duren wel bijna een jaar, denk ik. Ja, maar dit, als je terugkijkt, vind ik het ook heel raar hè? dat ook met mijn geschiedenis familiair, met de moeder, dat, dat ook, ja, het, het werd allemaal gezien als individu individuele ja, ja. dingen, alsof het niks met elkaar te maken heeft. Precies. Dat vind ik achteraf heel bizar, want dan denk ik, ja, ja. Er was genoeg aanleiding om te denken, oh, dit zit ergens in de familie. Ja, van, ja maar dat was, toen, ja, toen was het gewoon een beetje nog dan om... Uh, maar was dat dan ook de wetenschap die dan nog niet zo ver was? Of was het gewoon in de maatschappij een beetje? van? Ja, in de maatschappij, maar ook. Want ik weet dat in die tijd was. Uh, uh, hoe heet die? Schwab? Die. die wat is het? Een psychiater Hers of hersenonderzoeker. hersenonderzoeker ja, ja. ja die, die toen ook in, ging kijken in de hersenen, of daar factoren waren. En die werd echt verguisd. Dus het was echt in de tijd dat je. Ja, het ging heel erg over dat, je alles, dat alles maakbaar is. Ja, ja, ja, ja. En dat dingen ook doorgenen kunnen komen. Dat was toen echt... Ja, dat vinden we nu, denk ik, al veel vanzelfsprekender. Maar dat was echt toen niet. Dus het was dus, ook dus, niet... Dus zeg maar, in de tijd waarin je leeft of opgroeit... Ja, maakt ook uit hoe, hoe, hoe er naar ziekte, ziekte wordt gekeken. Ja, ja, ja. en of het je, dus je eigen schuld is. Je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Of je iets kan doen of niet. Of dat het misschien in jou zit. Ja. Nee, en ook kijk, kijk dat ik, ik heb gewoon best... Ik heb een hele, op zich een hele leuke jeugd ook gehad... En ja, hij komt uit een warm nest. Pas later dat je beseft van... Uh, oh, er zit een genetische component in. Maar het was later ook dat ik ook ben gaan beseffen... goh, ik heb vanaf mijn puberteit wel al zorgen gemaakt over mijn moeder. Ja. En dat wilde ik heel graag oplossen. En dan voelde ja. ik me heel machteloos in dat ik dat niet kon. Ja. Ja, wat dat voor invloed heeft. Ja. ja. Maar dat, ja. En als je daar nu, nu dan op terugkijkt, denk je dan wel... Het zit hem voornamelijk bij mij in het erfelijke stukje? Of er zit ook wel echt een beetje iets in die opvoeding? Ja, ik denk dat het altijd is, Ja, dat heb ik ook wel gelezen trouwens, maar dat denk ik zelf ook. Dat het, dat het, dat het altijd verschillende dingen zijn: genetisch, je aanleg, maar zeker ook een stukje wat je meekrijgt van thuis. En dan nog live events. Ja, ja hoe je, je ontwikkelt als persoon. Ja. Dat het, ja, het is veel complexer als dat je alleen maar kan zeggen: ja, het komt het is genetisch, dus genetisch, of het is alleen door. maar door de opvoeding. Ja. Of, alleen maar om naar de live event te hebben. Het is echt een combinatie. en Dat, ja, dat maakt het ook zo moeilijk grijpbaar. Ja. En als je nu dan... Of nou laat ik het anders zeggen. Het is dus nog een keer gebeurd, nou, nou, in 2007. Toen heb je wel... Nee, laat ik het anders zeggen. Wanneer heb je voor het eerst hulp gezocht? Wanneer dacht je voor het eerst... Oké, okay, nou, dit is dus niet alleen maar voor even een gesprekje bij een decaan of uh, bij een vrouwencentrum. Ja. ik heb echt professionele hulp nodig. Um, ja, ik denk dat, dat dat de eerste keer was... Dat zeg maar zo, hè? want ik heb altijd wel hulp gezocht. Ik heb er ook altijd wel over gepraat. Dus niet dat ik het allemaal stil hield. Maar in de klassieke zin, zeg maar. Ja. Dus naar een GGZ-instelling. Zoals we um, dat nu doen tegenwoordig. Ja, ik denk de eerste keer uh, in 2007. Ja. En toen was het ook weer een heftige depressie. En ja. toen dacht je, nou oké, okay, nu... Toen was het wel echt... Ja, wat dat ook, toen is, was het echt wel ja met die andere twee keren vergeleken, uh, ja, heel erg heftig... in de zin van dat nog ik ook, heftiger. ook gewoon niet meer kon functioneren. Die andere keren, ja, kon ik kon nog wel enigszins functioneren. Maar toen niet meer, dat, ging, to, toen, dat was in september 2007. Ja, dat is, voor, me, voor mijn gevoel is dat echt... dan ging ik in, in een soort enorme glijbaan naar beneden. Ik, ik, ik zie me nog bij de huisarts zitten, er was een vriendin meegegaan... en dat ik echt zo in paniek was, van ik voelde me zo naar beneden afglijden... Ja, en gewoon ja probeerde me nog vast te houden, maar ik Helemaal ging wanhoopig. gewoon naar beneden. Ja. En wat zeg je dan tegen de huisarts? Ja, ik, ik heb daar zitten huilen van, wanhopig, uh, help me. <laughs> um, ja, probeer uit te leggen wat, wat, wat ik had. Ja, moeilijk op zo'n ja. moment. Ja. En toen zei de huisarts, oké okay, mevrouw, daar hebben we pilletjes voor. En behandelingen. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet meer of hij mij nou eerst zelf iets heeft voorgeschreven of, of dat hij me doorgestuurd heeft. Dat weet ik eerlijk, eerlijk gezegd niet meer. Maar ik ben toen ja, wel uiteindelijk terechtgekomen bij de, de GGZ. En eerst zeg maar ambulant. Ja, nou ja, eerlijk gezegd, dat stelde volgens mij niet zo heel veel voor. Hm. En uiteindelijk ben ik opgenomen geweest. Ook omdat mijn, mijn omgeving... Voor mijn omgeving werd het wel heel lastig. Omdat ja, eigenlijk op een gegeven moment wel heel de dag iemand bij me moest zijn. Dus dat werd, was wel geregeld. Ja, familie, mijn vriendinnen. Ik heb een super netwerk gelukkig. Maar ik had toen natuurlijk al ook een uh, zoon. Die was toen zeven. Dus mijn omgeving had op een gegeven moment... Het was iets van ja, samen met de behandelaar... Van beter om op te nemen. Maar het was eerst nog gewoon open. Uh, ja, nou, als ik daarop terugkijk... waar ik ook had gezeten... het was overal verschrikkelijk geweest. Ja. Maar dat stelde ook niet zoveel voor... En ja, dat, dat heb ik een paar maanden dan kwam ik in het weekend nog wel naar huis. En toen op een gegeven moment heeft mijn uh, broer en mijn, mijn partner ja, ervoor gezorgd... dat ik ja, zogenaamd voor een second opinion naar het Erasmus kon. Maar voor hun bedoeling was helemaal niet een second opinion. Hun bedoeling was gewoon overplaatsing. En toen ben ik daar op de gesloten afdeling gekomen. En ja, op de gesloten afdeling natuurlijk omdat mijn, mijn omgeving heel bang was... dat ik mezelf iets aan zou doen... Ja. Want ik had ook wel doodsgedachten. Ja. En toen je, zat in die, toen je daarvoor nog zat, dus toen je het weekend wel naar huis mocht. Graag me dat dan wel. Ik ben, ik ben nooit opgenomen geweest. Maar ik kan me wel voorstellen hoe vervelend dat voelt. En zeker als je een kind thuis hebt zitten. Was dat voor jou ook een, een dingetje? Ja, ik vond, echt, ik vond het verschrikkelijk dat Michael dat mee moest maken. Zeg maar, dat hij mij zo zag. Ik weet wel, als ik. Thuis was. Ik, want je bent je de, ja soms denken mensen dat je een soort gek bent, dat je niks in de ja. gaten hebt. Maar je hebt wel alles ook wel. nog in de gaten. Ja. Dus ik ja, ik, ik vond het echt verschrikkelijk dat hij bij dat mee moest maken en mij ook zo zien. Want ik, ja, ja, ik zie er gewoon ook anders uit dan. Ja, je bent helemaal dus, iemand anders. Je bent gewoon bijna, ja, het is bijna ja. En ja, ook, ook dat ik met hem, ja, met, je, je verliest met iedereen de verbindingen. Niet ik wil praten nog wel, niet veel, maar, maar je hebt een soort. Het gevoel alsof je met niemand meer verbinding hebt. En ja. dat, dat is, vind ik, een van de zwaarste dingen. Als, en, en, je, en je beseft ook dat dat, dat dat niet normaal is, zeg maar. Ja, precies. En met name met, naar, naar, naar hem, naar mijn kind... Vond ik dat, ja, dat, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat ik dat... Zo ook wist van, ja, tuurlijk hou ik van hem... Maar dat je het gewoon niet meer voelt. En ja. Ja, dat je ook weet dat je hem ook, zeg maar... Ja, wat doet, tussen ja. aanstekers. Dus een, een voorbeeld, als ik aan tafel zat... Dan zorgde ik altijd dat ik niet tegenover hem zat. Maar bijvoorbeeld... ...naast hem, dus dat hij niet... ...naar mijn gezicht kon kijken. Wat er met je aan ja, ja, ja. En ja, omdat ik gewoon... wist ook zelf... ...dat het zo naar is om naar iemand te kijken... Ja, ...die heel zwaar depressief is. Dat is zo'n... Ja. ...nare ja. Ja, aanblik. En ja. dat wilde ik hem besparen, maar natuurlijk... Ja, ...dat, heb ik natuurlijk, dat is natuurlijk, kon ik natuurlijk niet alles besparen... ...helaas. Dus dat was ook wel een... Uh, ja, ...aan de ene kant was het dus ja, voelde je, je er ook schuldig over? Ja, dat, dat hadden we net ook. Van, het is zo verschillend in welke modus je zit. Als ik, dat, dat zei jij net ook. Van als je er niet in zit, dan, dan kijk je anders naar dingen. Ja. Kijk, als ik, als ik depressieve gedachten heb... of in een depressie zit... dan voel ik me ontzettend schuldig. En, en, ja. en ja, dan kan ik... Dat is een van de ergere dingen. Ja, maar ja, goed, nu, als ik niet depressief ben... dan kan ik daar wel genuanceerder naar kijken. Ja. Van, ja. Ja, ik heb het natuurlijk niet expres gedaan. Nee, en, niet en, en, uh, ik, ik vind het wel erg dat hij het ook even mee moeten maken. Ja. Ja, en heb ik, je het daar en, maar over gehad ook uh, daarna? Ja, ook, ook kijk toen, hij was natuurlijk, ja, toen ik weer beter uh, was, was. Toen nog jong. was 2008, dus was, was hij acht. Ja. En nou, hij is op zich wel heel goed opgevangen geweest. Gewoon ja, door allerlei mensen. Door, ja, nou, bij opa en oma, bij vrienden. Bij me, nou ja, echt op zich hartstikke goed. Maar goed, ik was natuurlijk wel bang dat, dat, dat hij er wat dan over zou houden. Dus ja, ik heb wel geprobeerd daar ook met hem over te praten. Maar dan zei hij bijvoorbeeld, toen was hij nog, nog, nog jong. Ik zei, hoe voel je dat dan, dat mama lang weg was? Zei, nou, nou, dat is hartstikke leuk hoor, want ik, ik mocht bij die logeren en bij die logeren en We zo. We friet en zo. Ja, dus, dus, dus ja, ja, leuk. Dat, is, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja, vond is niet zo leuk voor jou om te horen. Nee, dat vond, vond ik wel fijn om te horen. Oh, ja, dat ja, vond ik fijn? heel fijn om te okay. horen, ja. Nee, zeker, van, ja... Stel je voor dat hij zou zeggen, ja, ik moest zo logeren. Ja, ja, ja, ja. Het kan nee, altijd dat, Vond hij logeren, vond hij leuk. Maar goed, ja, daarna ook nog wel, wel eens geprobeerd, ja. sowieso altijd proberen uit te stralen van als je het over wil hebben of nog vragen hebt, dat, dat kan. Ja. Ja, ja, en zeker ook, omdat ik kan me bij jouw situatie ook wel voorstel, omdat jouw uh, moeder natuurlijk ook een beetje die klachten had. Jij vervolgens die ook kreeg. Ja. dat je dan eigenlijk hetzelfde cirkeltje doormaakt nou, met je dat, zo, dat, dat, dat je denkt. Dat is, vind ik dat, dat vind ik wel heel naar. Ja. ja. ja dat je dat is, ja, dat je met, met alles wat ik zeg maar in de loop van mijn leven heb, heb gedaan om te proberen om eruit te blijven, want ik heb ik heb wel ja, op verschillende momenten wel ook therapie uh, gehad. Dus ik heb ja, het is niet dat ik gewoon uh, achterover ben gaan zitten nee. van nou, we wachten tot het weer gebeurt of zo Ik heb nee. echt heel veel... Ja, Geprobeerd om er iets aan te doen. Ja, en dat, je toch, ja. dat het toch niet... Ja dat, dat je, ja, dat kan ook wel... Zeker als ik me dan slecht voel, kan ik me daar heel... Maar het is wel grappig, want het is eigenlijk een beetje terug naar die tijd vroeger van, je bent toch niet helemaal zelf onder controle. En dan vind je het ja. toch een beetje jammer, dat het niet helemaal je eigen verantwoordelijkheid is om dat op te lossen. Of dat het je niet in je eentje lukt om dat op te lossen. Ja. Ja, dat is natuurlijk... Maar dat is ook het enge eraan dat je, dat je ja, die machteloosheid die je ook hebt. Ja. Ja. Maar kan je dan nog wel gewoon zien dat het eigenlijk he, het, het, het buiten je schuld omgebeurt ook? Ja, ja. Je dat, zegt, ja, ik heb alles geprobeerd om wat aan te doen. En dit, dit. Ja, maar dat, dat, dat vind ik wel, dat is wel het, het, het lullige vind ik bij uh, psychische ziekte of psychische kwetsbaarheden. Dat je heel gauw, dat hoor ik ook van andere mensen, ook, ook in jouw podcast hoorde, hoorde ik dat wel terugkomen. Dat je heel snel toch, toch blijft denken van ja, maar misschien heb ik het toch, doe ik toch iets verkeerd of <lacht> ja, zo. Ja, ja, ja. En dat is, dat is zo naar. aan, want dat, dat, ja, dat maakt het wel extra zwaar. Dat je het ook nog zelf hebt heb veroorzaakt of zo. Ja. En dat snap ik heel goed. Ja, ik, ja en kijk, wat, wat mijn moeder deed, helemaal zoiets zeggen van het is een ziekte, dus eh, alles buiten zichzelf leggen, dat, dat, dat, dat vind ik ook niet oké. Okay. Nee. Want je hebt ook gewoon wel echt een stukje verantwoordelijkheid erin. En ja. Je kan er ook wel wat. Maar, aan maar dat is toch beperkt. En, en, zeg maar ja. je daarbij neer moet leggen ook? Of van ja ja dat, dat is ook wel lastig voor iemand voor, voor de meeste mensen denk ik, maar zeker voor mij ik hou heel graag de touwtjes ja, dat had, dat in uh, had ik al de touwtjes in handen <laughs> ja dus ja als, als ik me echt heel rot voel om dan, ja, dan probeer ik natuurlijk ook allerlei therapie nou dan moet je ermee zijn of het liefst ja, sommigen ja, ja. zeggen ook nog iemand het het omarmen ja, ja, nou ja, ja, dat ja. vind ik echt heel moeilijk om mijn negatieve emoties te omarmen ja. Ja. Maar mee zijn dan nou ja, zo van oké, okay, het mag er zijn. Maar wel met ja, knarsende tanden. Zo van, oké, okay, het mag er zijn. Nou ja, ja. het verdragen. Dus, ja. ja, en het is ook als het als je het uh, uh, probeert en het, het, het lukt een tijdje. Dus het, ik praat even over mezelf. Dus ja. als ik mijn best doe om uh, te structuur en te sporten en zo. En het gaat allemaal goed. Dan denk je, oh, zie, ik doe, ik doe iets goeds. En dan zonder aanleiding word je gewoon opeens toch weer depressief. En dan is het nou ja, het is, het is eigenlijk ook out of my hands. Ik kan er ook eigenlijk niet aan ja. Je kan er wel wat aan doen. Je kan misschien zorgen dat het iets minder heftig is. Of misschien lukt het door die structuur het langer vol te houden. Maar het komt een keer weer terug. Ja, dat is, dan je, dan is dat ook jouw, jouw, jouw uh, ervaring dat zonder aanleiding ja. gebeurt? Ja. Ja. ja. ja, kijk, dat, ik kan natuurlijk niet helemaal letterlijk helemaal ontleden. Misschien is er wel een aanleiding, maar ik kan hem vaak niet uh, vinden. Nee. Dan denk ik, ja, maar wat is er nou veranderd ten opzichte van gisteren? Eigenlijk helemaal niks. Ja. Ik heb laatst ook iemand, eh, volgens mij was dat ook een uh, halve boeddhist of zo, dus toen klonk het in ieder geval wel een beetje. Toen dacht ik, oh dat is ook mooi. Dat je eigenlijk in het verleden of in de toekomst hangt als je je depressieve gevoelens ontwikkelt. Je, je eigenlijk ontevreden bent over hoe iets was, of bang bent over hoe iets wordt, of hè, zorgen maakt over iets wordt. Maar het gaat over, eigenlijk nooit over nu. Je, de, je depressie. En als ik niet depressief ben, kan ik dat soort dingen heel goed horen. En dan denk ik, oh ja er zit wel wat in. Want het is eigenlijk altijd een soort van verlangen naar beter. Of mm. hè, wat was het vroeger vervelend. En dat dat, dat dan iets bij je oproept. Misschien zelfs wel heel onbewust. Maar het, het moment zelf, nu, nu dit moment zelf, is, er gebeurt eigenlijk nooit nee. iets wat nou echt een reden is om je verschrikkelijk depressief te voelen. Ja. We hebben geen oorlog. Er zijn geen, hè, het normaal gesproken je hebt eten, je hebt drinken. Je een bed om in te slapen. Dus op zich, het, het moment nu is niet per se... Nee, maar, maar dat maakt het ook zo moeilijk om uit te leggen aan andere mensen. Inderdaad, van volgens mij hadden we het er net ook over. Hè, van dat je alles hebt, ogenschijnlijk, wat, wat uh, oké okay is. Ja. En dat kan je ook nog bedenken. Hè, die dingen die je net allemaal noemde. En toch voel je nou niet bang... maar gewoon echt enorm angstig. Ja. Of en, ja, enorm... Uh, hopeloos. Hopeloos. Ja. Of, en, en je kijkt dan door een bepaalde bril... En het is niet een bril die je af kan zetten of zo. Die zit gewoon in je hoofd geramd. Ja, en het is wel. Ook, nou, ook naar je verleden. Dan, ik kon dan alles. Ja, dan, ja, ik kon alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ook dingen die ik normaal wel of neutraal of positief vind. Overal gewoon het, het, ja, het negatieve. Ja. Van, en hetzelfde naar de toekomst. Van, nou, het zal ook nooit meer wat worden. En als, ja. als mensen dan zeggen. Ja, maar de vorige keer ben je er toch ook uitgekomen. Ja, maar deze keer. En het is ja ik, ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Het is zo lastig om uit te leggen aan iemand ja, dat, die het niet kent. Ja, dat, dat, dat, ja. Ja, en je kan er helemaal in verdrinken. is ja. het uh, afschuwelijke daarvan. Maar ah, nou, positieve dingetjes. Want je bent uh, de wereld aan het verbeteren. Hè? Dat zei je dus <laughs> straks ook al. Van, ik wil eigenlijk de wereld verbeteren. En dat doe je met uh, de Dames die Raken. Wat is dat. De Dames die Raken. Wat ik had. Ja. Dames die Raken, dat zijn Duke uh, Tazelaar en ik. En wij hebben allebei een psychische kwetsbaarheid. Uh, zij weer een andere als ik. Uh, en nou, wij kennen elkaar uit 2014. Toen hebben we met een, uh, een aantal andere vrouwen een theaterstuk gemaakt de psychologen. En dat was eigenlijk heel succesvol in de zin van dat, dat we ja, gewoon hele mooie reacties kregen. Ja, ik geloof dat we het vijftien keer gespeeld hebben... Die groep viel uit elkaar, we hadden nog veel vaker kunnen spelen... maar dat lukte allemaal om andere redenen niet. Even een, een klein stapje terug, de theater, Gewoon überhaupt. Nou, ik, ik heb eigenlijk uh, heel mijn leven al als, als, als jong meisje... op de basisschool maakte ik al ook toneelstukjes en ja, musicals ja, en dat zo. dat dus, we even, want dat weten ja, we mensen niet natuurlijk. Ja. Dus dat is wel een beetje rode draad. Dus, dus dat, dat ja, ja, die verzon ik zelf. En dan met andere kinderen mochten we dan in de, in de klas dat spelen. Echt dat leuk. heel, heel uh, leuk, ja. En ik ben eigenlijk, ja, bijna altijd wel... heb ik iets gedaan met theater, maar gewoon als hobby. Dus allerlei cursussen. En vooral improvisatietheater, dat vind ik eigenlijk het leukste. En, um, nou, dus gewoon als hobby. Ja. En toen, toen in... Uh, 2013, denk ik, toen was ik... Ik, ik was ook trainer. Toen was ik aan, aan, uh, gaf ik een training en dan had ik een trainingsacteur. En toen had ik opeens zoiets van, dat wil ik ook. En toen heb ik opleiding gaan doen. En toen ben ik naast me... Zeg maar, mijn reguliere werk ben ik als trainingsacteur al uh, gaan werken. En in diezelfde tijd hebben we dat eerste theaterstuk... De Psychologen okay. gemaakt. Dus ja. En wat was dat voor theaterstuk dan? De Psychologen ging ook over psychische kwetsbaarheid en, uh, en stigma. En dat waren eigenlijk vijf uh, ja, personages waarvan ik mezelf speelde. De anderen waren bedacht. bedacht. Iedereen had een andere kwetsbaarheid. Nou, ik speelde mezelf. Nou, Dat denk je bij. lekker makkelijk, maar dat is echt volgens mij veel moeilijker om ja. jezelf op het toneel te spelen als dat je een personage speelt. Ja, dus, dus, en ook heel, dat denk ik ook heel kwetsbaar natuurlijk, want, want ik wist totaal niet hoe dat zou vallen. Nou, dat werd ontzettend goed ontvangen. Um, ja, met name denk ik ook, ook, ook dat de mensen als ze weten van ja, dit, dit heb je, je hebt echt dingen ja. meegemaakt, ja. Ja, dan openen zij zich daarna ook. Dus dat was wel een hele mooie ervaring, ook. Ja, ook een hele mooie ervaring, omdat ik gewoon iets moois kon doen, iets, iets, ja, iets positiefs, met gewoon hele nare uh, dingen. Ja. Dus nou, dat was echt wel, wel heel, heel uh, leuk. En, uh, maar goed, dat viel uit elkaar, door allerlei redenen. En dus toen, ja, ik, ik bleef wel het idee houden van, ja, het is eigenlijk wel heel zonde, want het, het werkt ook heel goed. Uh, Onbespreekbaar en bespreekbaar maken, nou, dat, dat werkt heel goed met, met, met die vorm ja. van theater. Theater, ja. Nou, toen, een aantal jaar geleden, toen um, uh, ben ik ontslagen op mijn werk. En in dezelfde tijd Juker, die ook mee verspeelde in de psychologen ook, daar waren inmiddels vriendinnen geworden. Alles bij ontslagen. Ja, zij zijn in iets andere situatie. Het was net weer anders, maar het kwam eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Um, en toen hadden we zoiets van: goh, zullen we het weer gaan oppakken? En toen zijn we uh, scènes gaan maken op basis van ons eigen leven, eigen ervaringen vooral. En toen hebben we een nieuw theaterstuk gemaakt. Uh, de, de, hoe heet het? Uh, de kracht van kwetsbaarheid. En nou, daar spelen we nu anderhalf jaar dat op de planken brengen. En, ja, als de dames die als raken. Als de dames die raken, ja. Nou, en maar, we, we blijken ook echt te raken, dus de naam is heel goed gekozen. <lacht> dat krijgen we ook vaker terug. Want mensen, oh, ja, ofwel mensen herkennen zich... ofwel mensen die, uh, die het zelf niet kennen, die, die zien het van anderen... en die, die zeggen bijvoorbeeld, ja, jullie maken het echt invoelbaar... Uh, ja, er vallen allemaal kwartjes. En wat, ja, wat heel mooi is door deze vorm... want we doen allemaal een nagesprek, een interactief nagesprek. En doordat wij ons eigenlijk ja, ons heel kwetsbaar opstellen door het in feite over onszelf te hebben, ja, gaan mensen in de zaal ook uh, dingen vertellen die ze anders niet vertellen of dingen delen. En dat is wel heel gaaf om dat steeds mee te maken. Nou, de voorstelling is: want het is natuurlijk op zich wel een heel ernstig onderwerp, maar het is wel een afwisseling van ja, ook, ook uh, humor. Maar ook, ook dat ja, mensen het ook vaak best met tranen in de ogen of, of zelfs huilen. Ja, dat kan ik me ja. voorstellen. Dat het heeft er onderwerpen natuurlijk ja, allemaal. Maar we brengen, ja, maar we brengen het blijkbaar zo dat het ook veel breder erkend wordt. Dit blijft niet een particulier verhaaltje of zo. Nee, maar dat het dus ook leidt tot mensen die zelf open worden daarover dan in de zaal na afloop. Ja, dat ja of, of denken van goh, ik moet het op mijn werk anders aan gaan pakken ja. met of die thuis. medewerker. <laughs> ja, of thuis. Ja. En de kracht, kracht. van kwetsbaarheid. Dat is eigenlijk wel een uh, dingetje. ben ik ook altijd benieuwd naar. Hoe, hoe, wat is de kracht van kwetsbaarheid? Of van jouw kwetsbaarheid? Of van kwetsbaarheid in het algemeen? Nee, de kracht van kwetsbaarheid. Dat is, we hebben natuurlijk die titel gepikt van een boek van <laughs> Bernie Brown. Ik weet niet of je die kent. Nee, maar oh, ik, ken, wel... ik ken iemand anders van een ander boek. Die ook de okay. kracht van kwetsbaarheid. Oh, nou, dat is een mooi boek trouwens. Ja. Um, ja, het wordt natuurlijk heel heel makkelijk gezegd. Van als je zo, als je psychisch kwetsbaarheid hebt. Of het, het gaat niet goed als je een, een, een zwak persoon bent. Of dat dat toch ook vaak nog als zwakheid ja, gezien. Ja. En we merken als je ja, er, er gewoon voor uitkomt en het er gewoon over hebt, zoals we dat dan doen in het theaterstuk, ja, dat dan eigenlijk die, die kwetsbaarheid een, een, een kracht wordt, omdat je daarmee bijvoorbeeld andere mensen uh, ja, legitimatie tussen aanleidingstekens geeft, om, om ook uh, kwetsbaarheden te uiten. Ja, ik vind dat altijd wel een hele moeilijke... Voor... Maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt, hoor. Ik vind alleen als ik er zelf over nadenk hoe ik dan mijn kwetsbaarheid mijn kracht zou noemen, dan gaat het bij mij al het net een stapje te ver. Dat denk ik, ja, ja is... ik... Maar ik snap heel goed wat je bedoelt, En nee, ik hoor. snap ook wat jij bedoelt, hoor. Want ik, ik wil niet zeggen van dat mijn depressiviteit mijn kracht, kracht is. is. Nee, nee absoluut niet. Ik had het liever niet gehad. Nee, nee. En, en ik, ik, in, ik ben ook lichtelijk allergisch als mensen bijvoorbeeld zeggen... na nou, een opname, wat heb je er nou van geleerd? Ja, precies. Want Hoe sterker ben je hieruit gekomen? Ja, dat moet ja. dan, hè. Dat is zo'n soort... Ja, dat, je moet ervan leren. En ja, dat vind ik ook heel heftig, hoor, als mensen dat zeggen. Ja, ja. Dat is een beetje wat ik bedoel. Maar wat ja. jij bedoelt... Is nee, dat... nee, ik bedoel absoluut niet van... Uh, nee, dat bedoel ik niet. Um, uh, ja, Duker, die, die heeft andere kwetsbare, onder andere ADHD. En die kan ook wel bijvoorbeeld daar de positieve kanten van zeggen. Ja, maar kan ik, ik, ik kan eerlijk gezegd nog steeds niet... Uh, want dan vragen mensen ook... Ja, het zit toch ook po misschien ja. positief... Ik kan echt niet bedenken wat nou positief is... aan het, het hebben van uh, depressie of die nee, aanleg. Ik kan wel be bedenken wat mensen graag willen horen... Wat dan? Uh, nou, dat je bijvoorbeeld, en dat kan ik me ook wel in theorie voorstellen. Ik weet alleen niet, ik weet dat het niet zo voelt. Ken je, je zou natuurlijk heel goed kunnen zeggen dat um, die depressie je nodig hebt. Dus net als dat je dalen nodig hebt om pieken te hebben en zo. Dus dat je de ellende moet meemaken om je ook die gelukkige momenten in het leven te gunnen. maar ja ik, ja, ik zie dat toch niet zo? Nee, ik ook niet. <laughs> nee, want, nee, ik weet, ik heb, ik, ik heb ook, uh, ik prima ook prima hoe het is om je, om je ja, lekker precies. te voelen en blij te zijn. Want die, die, die kans heb ik zeker ook heel erg in me. Dus. Nee, ik, ik vind dat heel lastig. Maar mensen willen, want ze vragen ook wel eens bij, bij dat nagesprek, vragen mensen wel eens van uh, ja, de kracht van kwetsbaarheid. Voelen jullie het nou altijd? Vragen <laughs> mensen. Nou, en dan, dan is, dat is ook wel grappig. Dan heeft Juke een ander antwoord als ik. Maar dus sowieso zijn wij verschillend. Dus dat, dat, dat ja, buiten we ook uit mm -hmm. hè? Van ja, We hebben ook uh, zeg maar, contrast of we vullen elkaar aan. En zij geeft soms een ander antwoord antwoord als ik. Ja. Maar dat vind ik ook mooi, want het is ook niet één antwoord. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus ja, dat, dat laten we dan ook mooi zien. Ja. Dus dan, ja, als, bijvoorbeeld bij die vraag, de kracht van, heb je dat altijd? Dan zeg ik, nee, verre van. <laughs> Zo, ik, ik, ja, in die, ik weet wel dat we de eerste keer voor publiek uh, speelden. We hadden al een try-out gehad, maar de eerste keer, voor het ecchi. Nou, in die tijd ging het helemaal niet lekker met me. En ja, het is gelukkig wel gelukt om er op het podium <laughs> goed te staan, zeg maar. <laughs> maar ja, ik werd naar wakker, s ochtends. Dus dat, maar dat deel ik dan ook wel als mensen zo'n vraag stellen. Van ja, het is echt niet dat ik altijd, nee. me altijd krachtig voel of zo. Uh, helemaal niet. Nee, verre van. Nee, nee, Wat ik me wel kan voorstellen is dat het een kracht is om uh, het bespreekbaar te maken. Ja. En dus andere mensen te vertellen hoe het zit. En het misschien ze open uh, ja. meer open te stellen voor dat soort. Daar zit natuurlijk wel een kracht. Ja. Want dat kun je heel moeilijk doen zonder dat je dat zelf hebt meegemaakt. Ja. Alleen omdat te zeggen dat dat je. Daarom vind ik het. Is, het zit ja, voor mij puur in de woorden hoor. Ja. Dat, dat je denkt. heb ja, wat ik kan ook me wel voorstellen. Zoals wat je zegt met je collega. Dat hij dan van haar ADHD zegt. Hè? Soms dan voel ik me zo energiek of zo. Ja, ja. Natuurlijk Met een, een, een hypomane periode ook. Ja, dat is, dat is geweldig. Maar ik zou dat ook niet omschrijven als een kwetsbaarheid. Dat ja. is een superkracht. Ja. En die kwetsbaarheid dus ja, dat is meer die, die ellende, die depressie en die vervelende... waar ik helemaal geen kracht uit haal verder. Ja. Maar, maar goed, je kan het ook breder trekken, natuurlijk die titel. Want wij doen het over psychische kwetsbaarheid en, en stigma. Hè. Daar gaat de voorstelling over. Maar dat, dat horen we ook wel terug. Kijk, het gaat natuurlijk... Sowieso je, je kwetsbaarheden delen. Als je op je werk zit en je fouten mogen maken. Hè, dat is natuurlijk nu heel erg in. Dan wordt gezegd, ja nee, je mag fouten maken. Ja. Maar op heel veel plekken is het toch nee. nog steeds zo. Als je fout maakt, ja, dat is toch niet echt handig. Nee, dat is toch niet helemaal wenselijk. Hè, dus of, of je mag ervoor uitkomen dat je iets eng vindt. Of, ja, ja dus je het, kwetsbaar dus, opstellen. Is, ja. Ja, dat is uh, zeker goed. Gewoon je gevoelens ja. de delen. is uh, een krachtige. Uh, dat is iets heel krachtigs. Ja. Ja, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Nou, oké. Okay. <laughs> zijn we er toch uitgekomen. Ja, nee, ik, ben, ik ben het ook met jou eens, Zeker, ja. Ja, nou ja, maar dat is wel soms een dingetje, hoor. Want ik hoor wel vaker ook... Uh, die, die term van... waar we het in het begin een beetje over hadden. Dat je dus echt je kwetsbaarheid moet zien... als een kracht. En dat je er inderdaad dingen van moet leren. En je... Ja, nee, zo is het niet bedoeld. Ontwikkeling dat ik, ik, heb nooit, ik heb nooit bedacht dat mensen het ook inderdaad zo op kunnen vatten. Maar dat, dat is juist wat ik niet wil. Nee, ja. nou je legt het goed uit. Ja. <laughs> en ja. dat doen jullie dus voor... Nou ja, voor in het theater, maar voor bedrijven ook en zo... voor mensen die bijvoorbeeld... dat je dan, ik kan me zo voorstellen tenminste... ik weet niet of dat zo is... maar dat je op een bedrijf ook een beetje meer ruimte creëert... voor mensen om iets opener te zijn over voor zich voelen. Ja, ja we, we hebben het eigenlijk gemaakt uh, dat je het overal kan spelen. En nou, de, de praktijk is niet ingehuurd door allerlei organisaties. Heel, heel verschillend. Ehm um, of we op congressen, doen We doen meestal een aangepaste vorm, doen we een aantal scènes, want de voorstelling duurt een uur en dan nog een nagesprek. Dus voor congressen vaak ja, vinden we dat lang. vaak te lang. Ja. Dus zeg maar, we kunnen er ook nog op variëren, zeg maar, maar, maar het stuk als zodanig duurt ruim een uur. En nou ben ik je vraag vergeten. Oh nee, de, de, het is niet, niet zozeer een vraag, maar dat je het dus ook speelt voor bedrijven. En zeg maar, om dus ook op de werkvloer. Dat was bij een van de dingen waarvan ik dacht, ja, daar zal het natuurlijk super handig voor zijn, dat je... En ja. je hebt tegenwoordig ook bedrijven die zelfs beginnen met een vergadering met, nou uh, Carla, welkom, hoe voel jij je in deze vergadering? Oh ja, ja. weet je wel? Dus, uh, dat gaat mij dan weer net, net, een stapje te ver, zeker op maandagochtend. Moet je me echt niet gaan vragen hoe voel je je nou precies? Maar het is een betere ontwikkeling dan het niet doen natuurlijk. Dus om um, dat meer bespreekbaar te ja. maken. Dus ik dacht ook, nou dat is iets voor een bedrijf. Ja, we willen zeker zijn. ook, ook uh, graag naar bedrijven. Er uh, ja, zitten ook scènes in die gaan bijvoorbeeld over reintegratie. Hoe, de, hoe dat ja, gaat. Bijvoorbeeld. Um, ja, bijvoorbeeld. Ja, roddelen op het werk over, over een collega waar iets mee is. Mm -hmm. <laughs> dus dat soort scènes zitten er ook in. Dat soort subthema's ook. We hebben bijvoorbeeld uh, voor een heel groot reintegratiebedrijf uh, gespeeld... Die, dat was voor de mensen zelf, maar die, ja, die moeten mensen begeleiden weer naar werk, die, ja. gro die grote afstand hebben. Um, ja, we hebben het voor mantelzorgorganisaties uh, gespeeld. We willen eigenlijk nog wel veel meer naar, naar bedrijven toe, binnen bedrijven ook. Dus we zijn ook met die, um, dat reïnteratiebedrijf aan het kijken wat er eventueel mogelijk is richting werkgevers. Ja, voor UWV uh, mensen, ja, want UWV super, ja, hebben we ook gespeeld... Oh, die heb je ook al gespeeld? Ja, ja. voor vrijwilligersorganisaties. We hebben in, um, bijvoorbeeld in Wageningen, uh, ja, in een, een soort ja, een buurthuis was het. En ja, daar kwamen mensen voor een dagbesteding, mensen met een psychisch kwetsbaarheid. En je had dan de buurt. En dat mixte niet zo. Dus we ja. vonden, wilden iets doen om beide groepen uit te nodigen. Dat vonden, vonden we ook spannend, hoor. Ja, dat zo. snap ik. Yeah. Maar dat, dat werkte ook fantastisch. Ook, ook toen weer, ja, gewoon heel veel openheid. Dat mensen echt dingen ja, deelden. Dat, dat je na het laat worden van, nou echt, dat, dat wordt, nooit ge, wordt nooit gezegd. Dus het werkt heel verbindend. Noem eens een voorbeeld aan. Wat voor dingen hoor je dan terug? Ja, bijvoorbeeld iemand die vertelt van, uh, ja, ik heb uh, komend weekend een date. En uh, nou, ik heb nou jullie voorstelling gezien. Ik ga gewoon zeggen <laughs> wat ik heb. <laughs> en nou dat is wel een mooi voorbeeld. Ja, dat is heel mooi. Toen hebben we gevraagd van, goh oh, nou, wat gaaf, uh, mogen we je uh, bellen om te horen hoe dat afgelopen is? <laughs> dus toen hebben we hem nog een en weer gemaild. Nou, dat, die vrouw had dat inderdaad gezegd. Heel, die had een heel mooi gesprek met haar date. En toen kwam de date ook. Die kom, ging ook met zijn billen die bloot. Ja, <laughs> natuurlijk. Dat <laughs> ja. werkt zo. Ja, dat is een voorbeeld. Ja. Oh, wat leuk. Maar, maar ja, heel, ja, heel veel verschillende voorbeelden. Ook mensen die zeggen van, ja, die, bijvoorbeeld... ja, ik heb een vriendin uh, waar het al heel lang niet goed mee gaat... En, uh, ja, die, ja, die, ja, ja, ik weet niet goed wat ik daarmee aan moet. ik Ga ik allemaal adviezen te geven uh, van hé, je moet zus, je moet zo. Maar ja, dat werkt ook niet. En die zei bijvoorbeeld, ja, ik ben nou voor het eerst daarheen gegaan en ik heb gewoon alleen maar geluisterd. En het was eigenlijk veel fijner. Is dat ook wat je een beetje doet in die voorstelling, dan met ze ook een beetje eigenlijk een beetje min of meer ook tips en handvatten meegeven. O om dat ook te kunnen doen? Nou ja, we doen in de voorstelling... het oh, is lastige... Je kan wel zeggen, ja, maar wees open, hè, allemaal. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te doen. Nee, en we zeggen ook niet, wees open. Want, want ook over openheid kan je natuurlijk heel, kan je heel verschillend instaan. Ja. je kan ik staan daar bijvoorbeeld ook verschillend in. in ook op, op, met name in werksituaties. Dus, dat zeg ja. jij het wel? Als je... Nou ja, ik heb ik, ik, ik heb, uh, ik heb in mijn leven uh, twee keer meegemaakt, zeg maar, dat ik uh, uh, er een baan had. En dat, dat ik dat ik uh, ziek werd, opgenomen werd. Nee, één keer werd ik opgenomen trouwens. En ik, ik vind het wel lastig om op, op, op werk te zeggen. Niet, ik, ik zou het liefst wel willen zeggen, maar ja, je, je weet gewoon dat er toch heel vaak raar op gereageerd wordt. Ja. Dat blijkt ook uit onderzoek. Er lopen 64 van de werkgevers neemt iemand niet aan. als die weet dat hij een psychische kwetsbaarheid heeft of zelfs heeft gehad. Ja, ja, dat, dat, dat, ja dat vind ik ook iets wat, wat vind ik echt vreselijk dus ik, ik was er wel terughoudend mee. En nu, ik, ik werk nu niet meer voor een baas. Ik weet niet als ik nou nog wel voor een baas zou moeten werken... of ik ook hier ja, zou, zou of dan ik hier nou zou zitten Precies. dan. Ja. Nee, want dan... dan ja. Ik je wil gewoon niet zo'n stempel opgeplakt krijgen. Nee, nee, nee, Er zijn nog steeds zoveel vooroordelen ja. over. Nou ja, daarom is het alleen maar goed dat, uh, dat je zo'n voorstelling maakt. Ja. En dat er een podcast is zoals dit, waar je gewoon er wel over moet praten eigenlijk. Ja. Nee, en, en dus we, we doen in de voorstelling niet echt... dat we zeg maar in de voorstelling zelf allemaal tips en tricks doen. In het nagesprek kan dat wel daarover gaan... maar dan proberen we het ook vooral ook uit de zaal uh, te halen. Uh, maar in de voorstelling laten we wel situaties zien. Ja, bijvoorbeeld uh, um, ja, hoe een reintegratie kan zijn... Dat, dat je een gesprek hebt met een leidinggevende bijvoorbeeld. Die leidinggevende die luistert gewoon helemaal niet... die heeft dan heel plan klaar. Uh, ja, die was gewoon over je heen. Uh, die vraagt niet wat je nodig hebt. Nee. En dat zijn dan herkenbare situaties... die, die mensen of wel herkennen als werknemer... Ja. Of, of als of leidinggevende. We hebben ook iets. wel een keer een leidinggevende gehad... die zei, ja, ik zit met schaamrood op mijn kaken. Want ja, zo erg als jij het nou laat zien... dat is natuurlijk een beetje overdan ja, ja. Zo erg doe ik het niet. Maar ja, ik heb ook altijd wel uh, plannen... ik heb dan ook vaak eigenlijk geen tijd. En nou ja, ja, ja. Dus, dus mensen herkennen ook dingen van zichzelf... ook binnen het UWV hetzelfde... Ja, of wat volgens mij ook regelmatig gebeurt, met dat zou je vaker, misschien vaker terug horen dan ik gehoord heb. Namelijk één keer maar. Ah. Dat er iemand terugkwam en dat de directeur vervolgens in zo'n gesprek zegt: nou Ja, alle begrip voor natuurlijk. Uh, neem je tijd. Uh, Eén, uh, wat is het? Oh, twee uurtjes in de week? Nee, prima. Twee uurtjes in de week. Doe lekker twee. En dan stop er daarna ook mee, laptop uit en weer gewoon vergeten. Pas volgende week weer. En dat is dan in zo'n gesprek. Maar als diegene dan uh, uh, aan het werk is en de, de twee uur zit erop... en er komt nog een mailtje van de directeur aan... en nog een mailtje van de directeur aan... Ja, dan voel je je toch een beetje verplicht om dat te doen. Ja. En die directeur heeft geen idee wat hij daarmee aanricht. Want ja. Daardoor zit je thuis en denk je... shit, ik moet gewoon weer heel veel doen... terwijl ik daar nog niet klaar voor ben. Ja. Maar ja. Het is ook wel een heel ingewikkeld proces. Ja, het is ook heel ingewikkeld. Ja. Er spelen natuurlijk ook heel veel belangen... verschillende belangen ja. dan... Ja. Nou ja, en ik vermoed ook een beetje, maar dat is echt alleen een vermoeden... dat zo'n directeur misschien ook niet helemaal snapt wat er nou exact aan de hand is. Hè, dat je niet eh, precies doorhebt dat als je dat extra uurtje aan iemand vraagt... die net aan het opbouwen is, dat dat eigenlijk nou dan is. Dat je dat eigenlijk niet kan maken. Ja, ja en dat is ook weer bij iedereen verschillend. Hè? Het is allemaal zo maatwerk. Van het, want soms heb je ook dat mensen dan denken... oh ja, bij iemand met dit, weet ik zeg maar iemand met autisme moet je ze dus doen. Iemand met, terwijl het natuurlijk ook weer per ook persoon verschillend, verschillend. Ja, is. Zeker. Ja, ja. Ja, wij horen ook wel terug ook, ook bijvoorbeeld wel van werkgevers, we het, omdat we het zo invoelbaar maken, dat mensen zich dan ook meer erbij voor kunnen stellen van, van ja, hoe, het, hoe iets uitpakt of hoe iets ja, van binnen werkt. Ja, maar het lijkt me dan toch nog steeds heel lastig voor een werkgever om het echt goed te snappen. Want je moet volgens mij dit soort dingen een beetje zelf hebben meegemaakt. Dan wil je echt, echt snappen wat het is. Net als dat je probeert uit te leggen wat een depressie is, dan kunnen we allemaal heel... Twee uur lang kun je allemaal uit... Maar het is echt, als je het voelt, het is toch echt heel anders dan wanneer je het uitlegt. Ja. Ja, maar goed, ja, dan weer dat, uh, dat, dat bijna uh, dat zoveel mensen ermee te maken hebben. Dan zou je bijna denken, ja, of je hebt het zelf... of je hebt wel iemand in de omgeving die, die iets heeft, zeg maar. Je komt er altijd wel in je leven een keertje... Te, of je krijgt het inderdaad zelf mee te maken... of met iemand in, de, in het gezin of in de familie ja. die, het, uh, die het krijgt. Ja. Dus iets meer begrip zou toch wel fijn zijn op dat vlak. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik denk echt dat het heel veel zou schelen. Ook... ook uh, ja, als je het op je werk. Ik hoop, ja, ik hoop ook altijd, maar denk, mijn zoon is nu 23, maar ik hoop als hij op een gegeven moment werkt. Ja, dat is misschien een utopie hoor. <laughs> ik hoop dat het dan wel uh, gewoon op tafel mag liggen en kan liggen. Dat, dat is uiteindelijk wel het, het, het, jouw doel. Om, nou het ja, is uh, natuurlijk niet een, niet een missie die je in je eentje of met uh, je collega die samen kan doen. Maar uiteindelijk iets veranderen waardoor het langzaam die richting opgaat zou heel mooi zijn, natuurlijk. Ja. Dat je gewoon op, over een jaar of twintig in een vergadering kan zeggen... Nou, ik ben eigenlijk, voel me eigenlijk heel depressief vandaag. Ja, uh, en zonder dat, dat van... je dan meteen een stempel hebt ja. en het verder kan schudden of zo. Ja. Hè? Of, ja. en, Zodat... of dat een directeur tegen je zegt, nou, lukt het vandaag om nog het, uh, een beetje door te werken? Of heb je liever gewoon even een, een dagje vrij? Ja. Uh, ja, ik weet niet. Misschien moeten we daar naartoe? <laughs> ik weet het niet. Aan de andere kant denk ik, je moet, en dat zijn ook een beetje dingen die in mij zitten, de ene keer denk ik. Nee, je moet al die ruimte heel goed nemen en heel goed voor jezelf zorgen. en dan de denk ik, ja, je moet ook een beetje af en toe een beetje doorwerken. tuurlijk, ja, zuiken. tuurlijk. Er nee, dus, dus, dus spelen ook <laughs> natuurlijk andere belangen. het is een dubbel. ja, maar het is denk ik. we horen ook wel soms zeggen leidinggevenden, ja, ik mag ook niks vragen, hè, in het kader van de privacy. ja, ja. maar je mag natuurlijk sowieso altijd wel aan iemand vragen hoe het ermee gaat. en um, ja, je mag geen diagnoses vragen, geloof ik. dat mag, geloof ik niet. Maar dat hoeft ook volgens mij niet. En je kan natuurlijk ook altijd vragen... wat heb je nodig om, om, ja, ja, of om te reintegreren... of gewoon om, om, om goed in je werk te zitten. Ja. Dat mag wel. Ja. Ja, ja, ja. En, en wij pretenderen ook niet. Dat willen we ook niet. Hoor. Dus we hebben niet... dat we zeg maar, in een theaterstuk voordoen hoe het moet of zo. Want ja, wij, het, is het is veel te complex... om dat even zo uh, simpel te zeggen. Maar natuurlijk in nagesprek... proberen we daar ook wel over te, te hebben. Zeker als daar vragen over komen. Ja, ja. Wat, wat adviseer je mensen dan? Stel dat er iemand zegt die zegt, nou, we hebben op mijn werk, uh, ik recht echt niet voor elkaar om dat uh, te doen. Mijn baas is zo'n uh, zo eikel. Hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat dan doen? Wat, wat doen? Nou, uh, daarover praten. Soms voel ik me heel depressief en dan wil ik het liefst zeggen op mijn werk, dat ik me niet lekker voel en even een weekje nodig heb, maar dat lukt me niet. Uh, mijn baas is gewoon zo'n hork. Ik weet zeker als hij dat zegt, dan flikkert hij me eruit. Ja, zo... zo, ja, zo. Zo'n soort vraag zouden we ook uh, zeker ook aan de zaal vragen. Omdat we willen graag het gesprek met de zaal willen. Niet dat wij daar als een soort groep staan te vertellen hoe het moet. Nee, precies. Dus goh, herkennen andere mensen dit? Hoe ga, je daar, hoe ga je daarmee om? Ja, dan hoor je dat natuurlijk mensen heel verschillend mee omgaan. Je hebt tegenwoordig ook allerlei soort hulpen uh, die, die je kunnen helpen. Van hoe, hoe ga je iets zeggen? Wanneer zeg je het? Hoe zeg je het? Moet je het wel zeggen? Dus zeg maar, ja, dat je daar be bewust ermee omgaat. Maar dat komt vanuit de zaal dan van allerlei feedback... waar die mensen dan ja. wat aan hebben. Ja, dat, ja, dat hoop ik. Het is niet ja. dat jullie daar coachend op het podium staan. Nee, als je echt wil coachen, dat is toch vaak één op één. Dus ja, dus, de, wat bij de een werkt, werkt bij de ander helemaal niet of zo. Dan moet je toch meer weten om... om... Ja. ja. En uh, hoe is het met jou uh... <laughs> depressie? Heb je nog steeds die angst dat die... Redelijk snel terugkomt? Of heb je dat inmiddels een beetje onder controle? Nee, ja, dat, dat, dat blijft wel een ding. Dat blijft een ding. In de, in de zin van: Ja, um, ja als, als ik me, als ik, ieder, ieder, elk mens is wel eens verdrietig of, of bangig, of, of voel je een beetje somber. En ik heb wel snel, als ik zulke gevoelens heb, dat me dat zo doet denken al aan, aan, uh, ja, aan een depressie, dat ik dan wel vrij snel heb van: oh, oh als het maar niet. Ja, ik heb het niet over een middagje of zo, nee, he, maar als het nee. wat langer is. Ja. Iedereen voelt zich wel somber natuurlijk. Ja. Ja. Maar, maar Als de... het echt een paar dagen duurt dat je denkt... Mh. Nou ja dat, ja, dat vind ik... Dat, dat, dat triggert bij mij sneller van... Oh, als het maar niet weer de verkeerde kant op gaat. Ja. Maar is er dan niet wat je daar nu aan kan doen? Of dat je weet van... Oké, okay, dan moet ik dus... Weet ik veel... Zelf, nou ja, zelfzorg. Ik, ja, ja, zelfzorg inderdaad. Ja, uh, uh, ja sporten <laughs> zijn ja. een beetje clichés. Hè? Of proberen mediteren. Een stapje terug doen. Uh, Erover de, de praten, maar ook niet de hele dag. <laughs> um, <laughs> ja, zo allemaal, ja, allemaal dingen om, om, ja, om wat meer rust te krijgen bijvoorbeeld. Ja. ja. Maar dat heb je dus ook moeten leren. Want dat zijn dingen die je niet leert als je 19 bent. En je, dan, dan weet je niet, dan overvalt die depressie je echt. Ja. Maar nu, als je dat al een paar keer hebt meegemaakt. dan leer je langzaam. Ja, ik zeg het ook een beetje voor de mensen die luisteren en denken: hm, hoe, hoe werkt dat nou precies met zo'n depressie? En heb ik straks als ik 60 ben. heb ik daar nog steeds last van? Nou, waarschijnlijk wel. Maar misschien heb je dan wat trucjes om nou, er iets beter mee om te gaan. Of dus inderdaad iets meer zelfzorg. Ja in je leven toe te voegen waardoor het misschien iets behapbaarder wordt. Maar het is ja, het is het is, het is het blijft het is geen garantie. Nee, totaal niet. Nee, nee. ik heb um, uh, in 2000, wat was het, 2017 kanker gekregen. Hm. Nou, meteen dat ik dat was op zich al vond ik dat heel erg en heel erg schrikken <laughs> ja. en nou, echt heel heftig. Maar ik was ook met, meteen bang dat ik ook weer in een depressie zou schieten. Ja. Dus toen kan ben ik ook, ook wel... dus Ik heb niet zo dat ik dan. Ik, ik heb geen moeite om hulp te vragen of zo. Dus ik heb toen ook dat wel aangekaart en ook wel gesprekken gehad toen. Van ja, om het, om het daarover te hebben. Uh... Om te, ook te zorgen dat je niet depressief bent. Ja. Ja. ja. ja. Maar dan heb je opeens wel een hele. Ik bedoel, als je depressief bent, dan heb je soms al hè, van die gevoelens dat je denkt: waarom ben ik hier en wat doe het er allemaal toe? Als je dan ook nog eens een keer ernstig ziek wordt, dan hebben die gevoelens ook nog een basis, zeg maar ergens. Dan is het niet meer alleen maar. Ja, ja. Dus Snap dan, je dan heb je een bedoel? reden om. Ja? Dan, ja. Is het, dan is er wel opeens een reden. Ja. En dan is het niet meer zomaar uit of the blue. Uh, waarom voel ik me zo? Nou, dan is het ja. best wel aanwijsbare reden nu in dit ja. geval. Maar dat is toen niet gebeurd. Nee. Nee. Dus het is ook de, de, de, de angst voor de angst. En dat weet je natuurlijk, want ja, dat is heel slecht om ja, angst voor de angst te hebben. Maar ja, hoe, hoe, hoe zorg je dat je dat niet hebt? Geen angst voor de angst, hebt? Dat je dat niet hebt. Ja. ja, ik weet gewoon natuurlijk wel dat het kwetsbaarheid is bij, bij ja, veel stress. Of dat het op de loer ligt. Zoals bij een ander schiet het bij wijze van spreken in zijn rug bij veel stress. Of die krijgt migraine. En bij mij ligt dat op de loer. Ja. Maar ja, ik ben die hele kanker, ik ben ook er uh, helemaal van afgekomen, zeg maar. Ik ben daar op zich hartstikke goed doorheen gegaan. En in die periode zou je helemaal niet echt ook depressief nee. worden? Nee. Dat vind ik wel ja. bijzonder. Ja. ja. Weet je waar dat erin zat? Want het is geen ik bedoel, ik, ik weet er niet veel van, maar ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Maar het lijkt me nogal eens, een dat lijkt me redelijk, redelijk heftig. Ja, was heel heftig, ja. Ik had ook, ook echt zoiets, jezus, waarom krijg ik dat nou? <laughs> ik, heb ja. geval, ik heb al genoeg ja, gehad, ik. zoiets. Ja, maar zo, ja, zo werkt het dus niet. Nee, nee. nee. nee. nee heel heftig, ja. Ja, ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen waarom dan toen niet of zo. Nee, dat is ja, ik ik niet... ben ja, zelf ook op zoek van wat is het... Ja, je noemt het net ook trucjes of zo, maar... Ja. Ja, ik denk, ik heb gewoon heel mijn leven wel... Uh, um, ja... Mijn best gedaan, zeg maar, om, om ja, gezond in het leven te staan. Dingen op te ruimen. <laughs> en, en toch, en toch. Dan denk, en ja, dan, dan heb ik wel een eigen, dat, dat stukje genetisch uh, belast zijn. Ja, wat ik net al zei. Ja, de een krijgt bij stress. Ja. Pijn in zijn rug. Ja, en ik moet uitkijken van... het dat, dat, dat, dat tegelijkertijd ook heel veel stress aan kan... Zoals je zo, als je zo'n kankerdiagnose krijgt... Ja, en je kan dat aan... Ja. <laughs> Dan kan je best wat hebben. Ja. Ja. Nou, ook als je zo'n theatervoorstelling... gaat ook niet in je kaukelen. Ja, goed, je bent natuurlijk een beetje... je doet het al als hobby heel erg lang. Ik zit mezelf meer voor te stellen dat ik op een podium sta. En dat zo'n verhaal moet vertellen, dan zou ik er wel stress van krijgen. Maar misschien vind jij dat gewoon heel leuk en ontspannend om te doen. Ja, nee, maar... Wij zijn, Kijk, het plankenkoord hoort er ook gewoon bij. Ik heb ook verhalen gelezen van, zeg maar, gerenommeerde acteurs die nog bij spreken voor een ja, staat de kots in de coulissen... Okay. Dus nee, zeker. We, <laughs> daar hebben we ook, kijk, toen, als je dat voor het eerst gaat spelen... dan weet je helemaal niet hoe het valt. En nee, dat lijkt hartstikke, hartstikke spannend. spannend ja. dus, nee, dat hebben we ook zeker gehad. Ja, en soms is het nog wel, wel spannend. Ja, maar dat, ja, dat is allemaal wel te doen, zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, en, en het is, ja, het is ook zeg maar, belonend... in de zin van, uh, nou, wat ik al eerder zei... je kan iets positiefs doen met, met iets wat heel negatief is geweest... Ja, ook gewoon het hele maakproces heeft uh, natuurlijk mij ook heel erg uh, geholpen... Om, om gewoon naar ervaringen van ja, de toestand op het werk uh, uh, te verwerken. Ja. Dus. Nee, ik, ik begrijp het heel goed. Uh, maar alleen zo'n eerste keer lijkt me wel ja, super Ja, dat ook, nou, spannend. dat wil ik absoluut niet ontkennen. Hoor. Dat is echt <laughs> zo hartstikke spannend, ja. Nee. Ja. ja. Dat zou voor mij... Maar dat, kijk, dat, daarom zijn ook alle mensen met een depressieve klacht ook weer verschillend. wat ik zou daar dus wel echt... Uh, ik zeg niet dat ik er depressief van zou worden, maar onzekerheid en zo, dat soort dingetjes. En dat leidt dan weer automatisch door... tot wat minder en, Ja, uh, ik, ik zie nee, het kijk, piraaltje nee, nee. al zo naar beneden. Ja, dat is wel grappig. Misschien, de, de laatste keer was het nou laatst of een van de laatste keer dat we speelden... Waar, waar, je, waar je bijvoorbeeld bang voor bent als je op het podium staat... zeker uh, als je met een script uh, werkt... Dat je, dat je je tekst kwijt bent, hè? Dat en, je een blackout ja, ja, krijgt. Ja, bijvoorbeeld. Nou, het is wel grappig. De, de laatste, een van de laatste keer dat ik speelde... Toen kreeg ik dus echt een black-out in de scène. Ik, ik wist gewoon echt, ik had echt zitten, het werd gewoon een beetje zwart. Zo van, er kwam niks. <laughs> en toen heb ik gezegd: oh, oh, oh, ik heb een black-out. En ja, vond ik, op dat moment dacht ik, ik: Ik had het liefste van het podium af Afgerummen, willen rennen ja. en nooit meer terugkomen. <laughs> maar ja, ik dacht, dat kan ik niet maken. De juke zat er ook. Yeah. Dus nou, toch weer de draad opgepikt. En dat, dat lukte ook. Ja, en na afloop kregen we nog steeds hele geweldige reacties. Precies. Ja, dus echt, maar zelf maar zelf vond ik natuurlijk echt voel je ja. zo uh, afgaan maar, ja, ja, dat, ja. In het klein dus is dat van ja, mag dat hè? Mag je het even niet meer weten? Of, of ja, net wat bij jou gebeurde, iets met de techniek. Ja, ja dat dan je ook in de stress. Oh shit, dom. en oh lullig. En, nou ja, dan kan je allerlei gedachten bij je hebben. Ja, ja. ja, terwijl het ook, ja, ik wil ik vind het helemaal niet erg dat dit gebeurt of zo. Ik kan me voorstellen dat nee, nee, voor jou het nee, ja, ja, dit een verschrikkelijke ramp Maar ja. ja, ik vind jou er niet minder om. Nee, nee. En, nee, dat is fijn om te weten, maar het, ik denk dan, jongens, jongens, ik denk nou weer het pannenkoeken. We, ja. we 56 afleveringen opgenomen, is dus er nog iets gebeurd en nou opeens. Pam En we hadden al zo'n moeilijke aanloop met het afspreken. Nee, maar uh, ik kan me uh, uh, in ieder geval die angst uh, op zo'n podium... Uh... <laughs> Daar kan ik me heel goed iets bevoorstellen. Maar wat je zegt is ook wel weer waar. Misschien dat het dan ook wel weer uitmaakt dat het een soort bedoeling heeft. Dus dat je er een bepaald doel mee hebt, namelijk ook om andere mensen te helpen. En dat maakt het dan in mijn hoofd alweer wat lichter en ja? wat makkelijker. Ja, ja zeker. Want ja. Dan, dan kan nou, je niet... Nou, niet zoveel voor mezelf. Ik, sta dan, ik, ik zou dan, als ik me verplaats in dit... Uh, dan zou ik dat niet alleen maar voor mezelf doen... maar juist voor mensen die yeah, daar iets aan hebben... dan is het misschien iets makkelijker. Nee, niet misschien, dan is het zeker makkelijker om te doen. Dan doe ik het niet meer alleen voor mezelf. Ja, maar ja, je wilt toch gaan goed doen, hè? Dat, <laughs> dat goed doen en dat mensen... Ja, ja. zeggen, oh, wat... Die speelt heel goed. Ja, het wel heel grappig. Want Ik heb toevallig met, met mijn dochter van het weekend zitten kijken... naar een documentaire van Billy Eilish. Dit is een uh, muzikantje. Zo'n soort uh, Britney Spears toen ik jong was. Alleen nu is ze dan... Nou, nah, het is niet een Britney Spears. Ze is echt ook een muzikant. Ze is een, go een goede artiest ook. En die was een documentaire van. En nu heb ik zitten kijken. En Toen was ze ook halverwege de nummer raken Ze ook de tekst kwijt. Op het podium. Op, een, op Glastonbury, geloof ik, was het. Een heel groot festival tekst kwijt van een heel bekend liedje iedereen zong het mee en zij was de tekst kwijt ja dat vond ik zo mooi en na afloop was ze ook totaal iedereen was hartstikke blij al het festival was het publiek was allemaal vond het geweldig wat een ster was dit maar zij kon alleen maar blijven denken natuurlijk aan dat stukje dat net even dat er een stukje tekst kwijt was ja compleet mislukt optreden ja ja heel erg ja, ja dat zo is wel, zonde. Ja. ja dat is toch ja. zo zonde Terwijl iemand anders heeft het gewoon. Die, die, die, ja, die denkt alleen maar: oh, ja kan gebeuren toch? Wat een, wat een vet concert is dit. Ja, maar we hebben ook nu. Ik ben heel benieuwd hoe het nu de volgende keer gaat. Want Duke heeft ook een keer gehad als ze een black-out had. En ik nu dus ook. Dus we hebben zoiets van. Nou, als het nou weer gebeurt, kunnen we er dan lichter over denken. Ja, ja. Of kunnen we er misschien iets mee doen dat we dan voor mensen allemaal vlaggetjes geven en als er een black-out is dat iedereen gaat. Wapperen met die vlaggetjes van... Ja, goed zo, je hebt een fout gemaakt. Ja, precies. Fouten <laughs> maken moet. Ja, fouten maken moet. Want, ja, het het fenomeen om zich kennen mensen natuurlijk ook allemaal wel... in andere dingen, hè, van dat iets... Ja, lukt of, of ja. ja, Het is ook wel grappig. Ik dat is ook, dat zeg ik tegen mijn dochter ook heel vaak... Je moet... Uh, ik snap het niet. Je moet fouten maken. Als je geen fouten maakt, leer je er nergens iets van. Nee, maar dat, is, dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd. Maar het voelt, voelt natuurlijk vaak anders... als, je, ja. als, het, als het je gebeurt. Ja, ja precies. Ja. En dat, dat herkennen natuurlijk heel veel mensen in, in zo'n zaal. Ja, maar dat is wel mooi. Want dan kun je het inderdaad vertalen naar heel veel verschillende onderwerpen... zonder dat je per se een hele zware psychische kwetsbaarheid moet hebben. Gewoon Iedereen ja. maakt foutjes en iedereen vindt het vervelend om foutjes te maken. Maar het moet wel allemaal kunnen. En ja. ook over openheid. Je hoeft niet allemaal depressief te zijn. Maar iedereen voelt zich wel somber. Het is gewoon volgens mij heel goed als we daar met z'n allen gewoon ja. wat eerlijker over zijn. En wat maar, dat, maar dat is ook wel een, een functie van het, van het stuk... Dat mensen zeg, ja, zeg maar normaliseren, dat, mensen, dat het ja, bij een heel breed publiek aanspreekt. Ja. Dat, is, dat is wel mooi om te merken. Er zijn wel mensen die zelf een psychische kwetsbaarheid hebben... als, als mensen die daar omheen staan. Of, maar ook andere, inderdaad, andere uh, ja, nare gevoelens of, of gebeurtenissen in je leven. Ja, precies. Je maakt het natuurlijk van alles mee... zonder dat het per se een psychische kwetsbaarheid is... maar waar je wel dat soort dingen en tips en handige adviezen gewoon overheen kunt leggen. Ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd Wanneer ga je uh, weer? Uh, wanneer ga je de planken weer op? Nou, we hebben, we hebben nu uh, vanaf. We hebben nu al voor dit jaar al. Uh, volgens mij iets van 13 voorstellingen verkocht. Zo. Dus vanaf. Uh, nu, nu uh, januari, februari hebben we uh, geen optreden. Maar vanaf maart hebben we weer volop optreders, ja. Wat leuk. En ja. als mensen nou uh, denken, nou dat wil ik wel eens zien, of ik wil ze wel eens inhuren. Waar moeten ze dan? Is, ja, er, heel een graag. Of of we, is er een website? Of ik wil er meer over weten. Dat mag ook. We ja. hebben een website, die www.damesdiraken.nl. Damesdiraken aan elkaar. Damesdiraken.nl. Ja. Damesdiraka.nl, Ja. ja. Nou, Ik zal er ook eens op kijken. Ja, ik heb hier fluitje leren dat die mensen natuurlijk niet, maar ik heb al. Nee, half, ja, mensen half kunnen half op die website ook zien. Zeg maar, ervaringen lezen van anderen die, die, waar we al gespeeld hebben. Wat die daar hoe die het, hoe die het vonden. Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat doet. En ik wens je er heel veel succes mee uh, de komende tijd. Dankjewel. En uh, nu moeten we er dan toch maar een eind aan breien. En hij heeft het nu, als het goed is, wel allemaal opgenomen. Dat hoop ik wel, ja. ga <laughs> ik weer opnieuw <deuren> doen nu. <laughs> Dank voor je geduld. Dank voor het vergeven van mijn, van mijn uh, lompe fout. Uh, ik hoop niet dat je het heel erg vond om uh, het begin. Twee keer. Te doen. Nee, helemaal niet. Ik nee. okay. nou, moet heel vaak dingen heel heleboel keer doen. <laughs> de herhaling is goed. Ja. Okay. Nou, uh, in ieder geval heel veel dank voor de komst naar het studio en voor je verhaal. Jij ja, ook bedankt. En tot zover de podcast voor deze week. En voorlopig ook even de laatste. Het vraagt iets te veel tijd momenteel. En ik kan het niet doen zoals ik het graag wil. Everything worth doing is worth doing, right? En totdat dat weer lukt, eventjes een pauze dus. Uh, dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Yeah. <laughs>